5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Groningen zijn vier studenten van studentenvereniging Vindicat vanwege klachten getest op het coronavirus. De uitslag is nog niet bekend. Zo'n 900 Groningse studenten waren in Noord-Italië op skivakantie. Ze kwamen een dag eerder terug door zorgen om het virus. Sinds gisteren zijn er 60 nieuwe coronagevallen in Nederland bijgekomen. Het aantal besmettingen ligt nu op 188, heeft het RIVM bekendgemaakt. Lodewijk Asscher wil opnieuw lijsttrekker van de PvdA worden. Dat zei hij op het ledencongres in Nieuwegein. Hij zei ook dat hij verwacht de komende verkiezingen te gaan winnen. Asscher was bij de verkiezingen in 2017 ook nummer 1 op de kandidatenlijst. De PvdA leed toen haar grootste verlies ooit... en zakte van 38 naar 9 zetels in de Tweede Kamer. De snelweg A1 is morgenochtend van 6 uur s ochtends tot 9 uur s avonds afgesloten in beide richtingen tussen Deventer en Twello... vanwege het onschadelijk maken van de bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om een Duitse V1-raket met bijna 1000 kilo springstof. Het explosief werd onlangs ontdekt tijdens werkzaamheden... ter verbreding van de A1 bij Wilp. Honderden mensen in Deventer en omgeving moeten morgenochtend hun huis uit. In totaal wordt het gebied in een straal van 1400 meter ontruimd. En Patrick Roest heeft voor de eerste keer in zijn carrière... de wereldbeker op de lange afstanden veroverd. In Heerenveen won de schaatser de 5 kilometer. Het was voor de 24-jarige Roest zijn vijfde wereldbekerzegen van het seizoen. Martina Sablikova won in Heerenveen het gecombineerde wereldbekerklassement... over 3000 en 5000 meter. De Tsjechische was voor de dertiende keer in 14 seizoenen... de beste in de wereldbeker. Antoinette de Jong sloot in 10 het schaatsseizoen af met de zilveren medaille. Het weer zonnig, al blijft een bui mogelijk. Het is maximaal 10 graden. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Morgen bewolkt en regen, pas later op de dag af en toe een zonnetje. Het wordt wel wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam door een ongeluk. Tussen Baarn en Knooppunt Eemnes ben je 10 minuten langer onderweg en de linkerrijstrook is dicht. Op de N9 van Den Helder naar Alkmaar heb je ook 10 minuten oponthoud. Dat is tussen Bergen en Heilo en dat komt door wegwerkzaamheden in Alkmaar. Tot zover de verkeersinformatie.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 Gepraat. Ik wil niets meer horen, ik voel geen hart, ik heb al verloren, mijn liefde en geld was eigenlijk voor jou. avec une noeud on you Ja, ja, ja ik, ik was er nog niet helemaal klaar mee. Nee, ik had hem door. <laughs> ik zou zeggen, ja, jij ook een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, hier zijn we weer. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En we gaan weer lekker zijn muziek draaien. En we gaan even bellen met uh, ja, bepaalde mensen. En uh, als het goed is, krijgen we ook zo nog een visite. En ja, wat vind jij ervan eigenlijk, de, de Formule 1, uh, uh, dat, dat die uh, weer in Zandvoort is? Dat is toch natuurlijk top ja dus gewoon weer net als vroeger gewoon de beleving, het geluid, de mensen vooral het geluid heerlijk, heerlijk. dat is echt genieten klinkt ongeveer net zoals deze <middels> ja toch ja zeker Ja zeker. Ik ja. ben lekker in het weekend. Ja zo is het. Uh, straks gaan we ook nog eventjes uh, die van uh, Davina draaien. Ja. Ja Beat Me. Uh, Beat me uh, het, ja, heerlijk nummer. Een nieuwe. Uh, de ja, anthem nummer van, uh, ja. van de Formule 1. Hè? Ja de Formule 1. De officiële Grand Prix uh, voor 2020 in, uh, in Zandvoort. En uh, ja die gaan we straks nog even, even lekker draaien. Ja lekker. En uh, ja. Wat gaan we doen? Uh, uh, uh, uh, ja. Ja, ja, ja, ik was eigenlijk bezig en ik was nog niet helemaal klaar. En uh, ja, nou, we, gaan gewoon, we gaan gewoon lekker verder. Ja. Tuurlijk. ja. Wat vind je van Entertainer for You? Ja, uh, gewoon goed en leuk. Ja, toch? Ja, zeker. Dat is uh, meer dan... Entertainment for You. Meer dan radio. Zo is het me net. We gaan lekker naar Kroatië. En uh, dat doen we met Vlado en Georgieva. En daar hebben we het over Angelo. Dat was hij dan, uh, Angele en uh, Vlado, Gordieva, en uh, ja, wat vind je ervan, uh, Patrick? Lekker zomers, ja, ja, ja, een lekker liedje, hè. Het was en, een mooie dag hier vandaag, past dit er mooi bij. Ja, het was, het was een heerlijke dag vandaag. Ja, zo uh, ja, uh, zou ook, uh, Dave, uh, Dave, ben je er nog? Goedemiddag. Ah, Dave, goedemiddag. Ja, we er nog. Ja, ja, ja, ja. Hey, ja hoe is het nou. met jou? Ja, lekker druk bezig, hè? lekker druk. met zingen natuurlijk, boekingen we gaan lekker. Ja. En uh, we zijn thuis een beetje de boel aan het verbouwen, we zijn er aan het opknappen. Oh, je bent uh, lekker uh, ja, flink bezig. Ja, oh we hartstikke ja. druk. Ja, ja, ja. Maar met vrouwtje ook alles goed? Ja, super, super, ja. super, dat gaat helemaal goed, ja. Ah, oké, okay, ja, ik, ik, ik, ik, uh, ja, ik heb wat dingen uh, vernomen, zeg maar. Ja, dat klopt, ja. Ja, dus, dat, uh, uh, dus, dus vandaar dat ik dat vraag. Zij is een operatie gehad ja, ja, ja. Daar ja, hebben we het opnemen. Ja, ja. Eentje die normaal met een half uur, drie kwartier klaar is. Dus hebben we er drieënhalf uur over gedaan. Dus. Ja, ja. Hey, ja. Dat was niet fijn. Ja, de, ja dat was in een periode uh, dat, uh, dat jij een, uh, uh, eigenlijk nog een ander nummer had gemaakt. Voor een of andere stichting. Ja. Woudenberg, ken je dat? Stichting Woudenberg, ja. Ja. Burgerinitiatief Woudenberg. Ja. Want dan had jij, had jij een nummer samen met. Nou ben ik even zijn naam ontschoten. Frank Verkooy. Frank Verkooy, ja. Hey. Ja. <laughs> ja, Ja. Ja, daar hadden jullie. Burger in de in die inderdaad. Ja, want uh, de, de, uh, da, daar de was de eigenlijk de uitnodiging voor. Ja. En dan, zou je, dan zou jij met. Uh, eventueel als Frank uh, zou die dan hierin komen. Ja, ik weet het. Ja, en, en dat is toen niet doorgegaan vanwege uh, ja, jouw vrouw eigenlijk. Dat is niet gelukt, maar vrouw doet dat natuurlijk ietsje kijken. Ja, ja, ja. Uh, ja, en momenteel heeft Frank zelf ook niet meer een nummer uit. Ik heb een nummer uit. Ja, ja. ja want, uh, dat, uh, de stichting, uh, daar hebben jullie nog, uh, daar zetten jullie er nog voor in? Of? Ja, Frank dat niet. Hè? Frank die heeft geholpen met het lied maken. Ja. Uh, maar uh, ik zit zelf nog wel in de stichting, ja. Ah, okay. Want uh, daar was ook weer iets mee gebeurd, hè? Er was brand geweest. Ja, in januari is daar, in december is daar brand geweest, grote brand. Ja. Met een, echt een heleboel verlies. ja uh, inmiddels zitten we in een uh, opvangpand. En de gemeente die geeft nu een pand aan ons. En die moeten we tot, uh, geloof Zes jaar sowieso moet het zijn. Ja, oké. Okay. Dus voorlopig zitten we onder de pannen. Oké. Okay. Nou ja, dat is uh, ja, eigenlijk een beetje geluk bij een ongeluk, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. Ja. De ding is ook aardig gegroeid, goede giften binnen gaat Dus uh, ja, we kunnen weer een hoop mensen helpen. Nou, dat is mooi. Dat is in ieder geval ja. een goed initiatief. Precies. Hey, en, uh... Voordat ze denken, het is, hij heeft niks met mijn verbouwing te maken. Nee, nee. <laughs> Nee, oké. Okay. Nee, jij, jij bent voor jezelf bezig en voor je vrouwtje, neem ja, ik aan. Precies, Ja, Precies, precies. Ja. Hey, Kijk, maar jouw single, uh, ja, jij hebt uh, eigenlijk een, single, uh, een oud single uh, in een nieuw jasje gestoken. Ja. Ik liever als leven, hè? Ja, en uh, ik, ik hou van het leven. Ja. En ja, ook uh, ooit uh, vertolkt door uh, Dirk Mildijk, natuurlijk. Ja, de nee, de, de nee. Amsterdammer uit, uh, ja, die momenteel in Horen woont, geloof ik. Ja. dat is goed heb. Ja. En jij hebt daar een nieuw jasje in, uh, in uitgevoerd. Ja, mijn, uh, mijn vrouw die zei van: Joh, waarom doe je dat niet in een lekker fris jasje? Ja. Eh, want het, uh, het is anno 2020, net even te, te, te, te langzaam. Ja. En voor zijn tijd, toen die het uitdrak, was het goed hoor. Uh, niks mis mee. En uh, alleen, ja, ik vond dat er een nieuw jasje onder kwam. Ja. Ik heb, uh, ik heb hem zelf er nog niet over gehoord. Dus. Uh, maar uh, het slaat uh, goed aan in Nederland. Dus. Uh, ja, het is, ook, het is natuurlijk ook sowieso een lekker nummer. Het is een ja. uh, medijner. Echt een medijner. Ja, dat is het zeker. Ja. Hey. En, en ja, de single uh, gaat fantastisch. Ja. En, en, en ja, wat, wat, wat uh, heb, je, heb jij nog uh, iets nieuws op de plank leggen? Ga je nog iets leuks doen? Uh, ga je met een album ja, uitkomen? Ja ligt eigenlijk best wel zat op de plank. Uh, ik ben inmiddels uh, uh, zit ik ook met de uh, Good Fellows. Met de good, good Fellows band, uh, big band, uh, staan wij ook door Nederland. Ja. Dus wij doen ook uh, de oude jazz, yes, de oude Sinatra, en de oude redpack. Daar ja. dat ben ik nog mee bezig. Ja. Dus uh, ja, momenteel ben ik. Uh, te druk met zingen om uh, nu weer vooruit te kijken voor het plaatje, maar nog gaat zeker wel weer wat komen. Ah, oké. Okay. Ja, ja, zeg ik, uh, ja, ik, ik hou het in ieder geval allemaal een beetje bij. En uh, ja. ik kan natuurlijk niet alles continu bijhouden, want ja, ook okay, ik heb nog een leven hiernaast. Ja. Hey, en sta je nog op grote podia's eigenlijk, uh, aankomende zomer, uh, voorjaar, zomer? Ja, we hebben natuurlijk uh, Koningsdag, dat ik in Neder-Oostenberg sta. Ik sta in Hilversum, uh, Amsterdam. Ik sta over twee maanden in Koningsberg. Mm, ja. Tegen de Duitse grens dat is een vrij groot podium. Ja, die zijn er allemaal wel weer. Ah, oké. Okay. Eh, kunnen, kunnen mensen ergens jouw agenda vinden, Dave? Nou, de agenda heb ik er zelf niet op staan. Maar daar zijn we wel met, heel druk mee bezig. Dus we kunnen wel even uh, kijken, en, uh, de, even, even, even schuimen natuurlijk op mijn Facebook. Ja. Op uh, Dave groenendijk uh, Green of Dave Groenendijk alleen. Die, die komen ze allebei tegen. Ja. En ik heb natuurlijk zelf een site, DaveGroenendijk.nl. Ja. En daar vind je ook alle informatie op. En daar staan ook de ontwikkelingen van Instagram en Facebook die staan eronder. Ah, Oké, okay. en anders kunnen ze altijd nog uh, aan jou uh, een vraag stellen van jou. Ja, en anders uh, dan uh, ben je nog een keer... gaan we gids open en dan doen ze uh, Geels Events zoeken. Geels Events Noord-Holland. Ja. En uh, daar kunnen ze maar ook boeken. Dus, uh... Dat is mooi. Ja. Nou ja, dat, uh, voor, de, voor degenen die meeluisteren ja, en uh, ze hebben er interesse in, en, uh, kunnen ze dat uh, allemaal eventjes uh, doen. Ja, precies. En, en anders jou gewoon eventjes uh, op Facebook uh, een berichtje sturen. Ja, dat moest wel eens jullie FVO, of was het ook alweer. Ja, je staat ook bij mij op de site, dus uh, dat, uh, ja. we staan nog samen op de foto. Een hele grote man met oh, een kleine man. Oh, ja. Ja. ja. <laughs> ja, ik, ja. Weet, ik weet niet of je wel eens gekeken hebt. Zit er Ja, ik heb hem gezien. Ja. Hey, um, ja. Nou ja, ik zou zeggen, in ieder geval groetjes aan, aan je vrouw. Dat doe ik zeker. En uh, ja, uh, ik hoop je in het vervolg, uh, ja, jullie samen weer eens een keertje hier te treffen. Ja, als we wat minder druk uh, periode krijgen, dan, uh, dat heb ik al gezegd, dan gaan we zeker daar aan werken. Dus, uh, ah, Oké. Okay. Hey Dave, dan, uh, dan wens ik jullie nog een uh, heel goed weekend. Ja, dankjewel van datzelfde. En, en uh, een ja. fijne avond. Ja, en tot gauw weer. En maak er wat van. Doen we. Jij ook, okay. hè? Hou van het leven. Zo is het. Hey, groetjes. Ja. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Jouw koffer staat al in de gang. Wil je werkelijk gaan? Je kijkt niet om. Wat denk je nou? Wat doe ik hem aan? Blijf er niet twijfelen bij. Wat moet je nog met mij? Schat, denk nooit meer aan mij. Je weet niet hoe van het leven. Je hebt naar nou pet, ga dus liever weg. Het is voorbij nu ons gevecht. nooit zo goed gehad ah. Ik deed mijn best elke dag opnieuw Maar je wilde meer Je bent verliefd op een beste vriend Dat heeft voor Maar dit geld dus bij maar stil Weet je wat ik wil? Schat, denk nooit meer aan mij Verlecht. Ik heb het nog nooit zo goed gehad Je weet, ik hou van het leven uh, Heerlijk, ja, heerlijk nummers. Ja. Ja, zeg ik, een oud, uh, oud nummer van uh, Dirk Meeldijk. Ik weet niet of je die kent. Ja, die ken ik ook, ja. zeker. Ja, ja. Ja. ja, gewoon een goeie. Ja, ja. Café, in het café hoor je het al, al, altijd, al, eigenlijk. Uh, dat soort ja, nummers. Ja, wel, ja. Ja, in cafés waar, je, waar ze dat mee zo draaien, dan ja. komt dit regelmatig voorbij. Ja, sowieso ook hier in Zandvoort. Dus uh, uh, ja. Ja. Ja, <laughs> ja, komt, ja, daarom. <laughs> uh, hey, we gaan uh, een lekker uh, nummer draaien van uh, Johan Kettenburg. Ken je die ook? Mm. Nee. Nee, moet je maar <laughs> eens luisteren. Hij uh, klinkt eigenlijk een beetje als, uh, als hazes. Oh, oké. Okay. Komt helemaal goed.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 Ik zie ik net even te lezen: tientallen, tientallen mensen bedolven, ingestorten. Ja, 70. Ah, Quarantainehotel in China. Ja, circa 70 mensen bedolven onder het puin. Ja, maar van en... 23 gered, zie ik. Dus ja. er is, er zijn nog niet eens de helft. Ja, er zijn nog een gemist. Ja. Ja, ja, dan word je dus opgesloten omdat je in quarantaine moet vanwege de coronavirus. Dat je dat dan, misschien uh, bij je hebt? Ja, misschien inderdaad. Ja. Onder, he, altijd een vraagteken en dan stort het hotel in. Uh, ja. Nou, ja, mooi bouwwerk. Ja, ja. Meet dus, in uh, China. Dus in ieder geval niet van uh, een Nederlands Fabricaat. Nee, echt meet in China. <laughs> Hey, uh, we, gaan, uh, ja, we gaan een, uh, een lekker de nummer draaien van, uh, van Jannes. Nou, die ken iedereen, ja, van. kent iedereen. Hey, ja, Jannes kent iedereen. Hé, vet hij. Zeg het eens. Draai nog eens een plaatje. Ja, dat gaan we doen. Jannes en liefde, ja, alle liefde zal ik geven. Te leggen. Want ik lees het in jouw ogen, die mij nog nooit bedrogen Jou zie ik in al mijn dromen, ook al ben je hier bij mij Daar zal nooit een eind aan komen, onze droom gaat nooit voorbij Al mijn liefde zal ik geven Jij krijgt alles van me terug alle dagen van het leven Zal ik zorgen voor geluk Ik kijk jou diep in jouw ogen Want dan maak je me blij. Jij hebt mij nog nooit bedrogen graag laten weten dat ik jou nooit zal vergeten ik neem je hier in mijn armen diep het liefde jou verwarmen het mooiste is me overkomen het was de dag dat ik jou zag de mooiste vrouw uit al mijn dromen jij met die lieve laat. al mijn liefde zal ik geven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 Nooit bedrogen, niemand is zo lief als jij. Jij hebt mij nog nooit bedrogen, niemand is zo lief als jij. Hey, je moet er wat in het leven. <laughs> dat is mooi, hè? Ja, ja, je past ja. Nee, ja, was dat. En uh, ja, al mijn liefde zal ik geven. Ja, En je moet er wat in je leven. <laughs> ja, dat is uh, leuk. Ja. Hey, um, ja, ik heb weer een verzoekje van onze collega Albert-Jan Vos. En Ach. dat is, ja, ze zitten lekker te luisteren. Gezellig. Onder het genot van. En uh, ja, ze wilde graag een verzoekje horen van... Uh, Bart Heemskerk. Bart Heemskerk, ah, oké. Ja. Je okay. kent hem? Ja, natuurlijk. Ja, ja. hij, hij was hier in de studio een uh, ja, aantal uh, weken bij... geleden. En uh, ja, zijn nieuwe single uh, ja, heet nog steeds Vertrouwen. Ja, heerlijk nummer. Uh, ook uh, door de collega's uh, ja, meerdere malen gedraaid, de 50-jacht. En ja, het is een heerlijk nummer. Een beetje ja. Een beetje heerlijk. ja. heerlijk. Hier is hij dan. Bart Heemskerk en uh, Vertrouwen. Voor Albert Jan en Maris. Hoofd vol met vragen, een hart vol van pijn. Hoe kon zoiets gebeuren? Heeft dit zo moeten zijn? Het voelt nu zo anders, zo koud, zo alleen. Ik kan niet en ik wil niet zonder jou. Vertrouw me en hou me en laat me niet gaan. We hebben ooit toch samen voor heter vuur gestaan. Vertrouw me en hou me en blijf tot bij mij. Zeg dat je het niet meende toen je zei het is over. Is voorbij. Je pakt nu je koffers, een taxi besteld. Ik vraag je waarom heb je mij niet verteld? En hou me En laat Me niet gaan We hebben ooit nog Allemaal naar Wens was, uh, al neem Jan eens. Ja, niet te veel zachtdoekjes bij. Want. Uh, <laughs> nee, nee, heerlijk nummer, dat zomaar zo. En uh, ja, ik, ik hoop dat het, uh, ja, dat het hem gaat lukken, eigenlijk. Want uh, ja, deze man. Uh, Wie is nog uh, mars? Uh, nee, ja, hij, hij doet, uh, deed normaal altijd soul en jazz. En uh, ja, uh, nou toch uh, de Nederlandse kant ingeslagen, zeg maar. Dus ja. Uh, als hij, dit, als hij dit een beetje volhoudt, dan gaat hij het zeker redden. Dit is een, uh, ja, een heerlijk nummer. Is dit. Ja. Hey, um, we gaan nog een nummer draaien van uh, Frans Duits. Of nee, niet. Nee, fout, fout, fout. Geen Frans, Frans Duits. Frans, die zetten we even in de wacht. Want we gaan eerst eventjes nog uh, uh, met Chris Crossanaal. Ja. En dat is met uh, Marie Jesus en uh, Tino Martin. En uh, dat nummer heet Loop Niet Weg...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 niet weg. Nee, Chris Goss, Tino Martin en mevrouw Hezes. Toch? Ja, toch? Ja, toch? En, en me Tino Martin, ja. <laughs> ja. Ik was even, uh, even van de wereld. Ja, ja. ja, ja we, we zitten toevallig eventjes uh, te kijken... Uh, ja, wat er allemaal eigenlijk een beetje uh, in de wereld afspeelt. En we zien dat uh, de voormalige topman... Uh, Roelof Joosten uh, van uh, de Friesland uh, Campina... Op nee. 62-jarige leeftijd is overleden. Ja, zeker. En dat was de belangrijke man tussen 2015 en 2018. En ja, nou ja in ieder geval de, mel mee. de melk is er nog wel. De maar, melk wel, alleen de man niet meer. De man niet meer, nee. Nee, nee dus uh, ja. Helaas. Helaas, ja. ja. Nou ja, in ieder geval uh, sterkte vanaf deze kant. En um, ja, we gaan een, een, een lekker plaatje draaien. En... Uh, ja, wat is dat? Zullen we nou wel Frans doen? Ja, laten we Frans ja, naar binnen komen. Ja, dan gaan we ja, weer Frans wel. even draaien. En dan uh, gaan we zo nog eventjes bellen met Janske. Want uh, ja, zij heeft een nieuwe single en zij is weer terug. Oh, dus. En we nou, zin? Ja, ja, ja, ja, ja zeker dan. Ja. Hé, hey, ja. met hij draai nog eens een plaatje. Nou, eentje dan, hè? Eentje dan: Frans-Duits. En wat is dan liefde? We waren jarenlang gelukkig met elkaar. Lief, verloofd, getrouwd en altijd met elkaar. Ik had geen enkele behoefte aan een ander. Zo was een arme keek, haar lachen lief gebaar. Maar op een avond in de kroeg, ik nam een biertje. Oké, okay, wel meer dan één, ik weet het echt niet meer. Een vriend zei, pas maar op, die dame, die pleziertje. Ik ging de fout in, daar kwam het wel op neer. Dan is daar de liefde. Wat is dan liever? Vergeven, hoor daar zo wij. Maar jij kan het niet, jij hebt te veel verdriet. Jij moet door, want je verloren, vertrouwen in mij. Wel honderd keer per dag, jij domme klootzak Hoe heb je dat in hemelsnaam nou kunnen doen? Ze voelt het aan, ze kent je beter dan haar broekstak Had moeten stoppen na die eerste zoen Ze zei wat jij kan, kan ik ook, ik zal je krijgen Zat heel het weekend en een ander in de stad Het vond wel goed, ja dat dacht ik bij mijn eigen Totdat ik haar met hem betrapte in ons pad dat liefde, wat is dan liefde? Vraag me af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het was een hele domme fout na zoveel jaar De breuk stellen is wat ik wil proberen Wat valt te lijmen past nog altijd bij elkaar Ik zal de afgelopen jaren overdenken Ga voor haar dingen doen waar ik nooit meer aan daag. Als ik me somber voel dan moet ik maar bedenken wat je bedrietig maakt Heeft ooit geluk gebracht Ja dat is liefde Dat is dus liefde Vergeven Hoort daar ook bij Ook al kan ik niet En heb ik veel verdriet Ik wil door voor, want alleen jij, bent toch de ware voor de Zo, hé, dat was hij dan. Ja, oh. dat was Valenti. Frans die Duitsie. Hij moest even wachten. Hij moest even wachten. Eh, nou, hij heeft ja. het goed gedaan. Ja, toch? Ja, zeker. <laughs> Wat is dan liefde, Frans Duits hier op CFM uh, Entertainment for You? Dat is ook nog eens van 7 uur. Een half uur. Een half uur bestaat niet. 7 uur. En uh, ja, dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk ook op TV-tekst hier in Zandvoort. En. Ja, als je een verzoekje wil aanvragen, kan dat ook. Eh, gewoon via de site zfmartisten.nl En dan scroll je eventjes naar beneden. En daar kun je dus een mailtje met jouw eh, ja, nummer inzenden. Wat je wil horen. Eh, nou ja, Jeffrey Stappers eh, ja, gaat niet lukken. Eh, maar wat wel gaat lukken is dat eh, dan zijn nummer gaat draaien. En dat nummer is getiteld Donder maar op. Nou, dat gaan we nog niet doen. Ja, nog niet. even wachten. Ja, zo <laughs> is het. Ik weet niet eens meer wat je me verteld hebt. Maar het kan me ook niet schelen. Ben klaar met al die leugens en verhalen. Ik trap er niet meer in. Te lang heb ik gedacht dat jij me lief had. Maar jij was niet te vertrouwen. Ja, had jij gepland al lang gemaakt vanaf het begin? Donder maar op, zoek het maar uit. Er is geen plaats meer voor jou in. Zoveel laten komen, verblind er al jouw schoonheid Jij was op zoek naar rijkdom en naar roem, jouw liefde was gespeeld Het maakte jou niets uit, jij wilde alles, al moest je van me stelen Maar dit was echt de allerlaatste keer, jij wilde iets te veel Geen plaats meer voor jou in het huis. Pak al je spullen, draai je niet om. Kom nooit meer terug. Donder maar op, verplaat deze stad. Iedereen is hier nu helemaal zaad. Ga nu maar weg, deze keer weg. Jouw plan is mislukt. Die allereerste keer dat jij me aangeek, was ik meteen. Verblind wel al jouw schoonheid was ik kansloos. Jij had me in jouw maag. Maar donder maar op, zoek het maar uit. Er is geen plaats meer voor jou nee. Ja, dat was dan Jeffrey Stappers en uh, ja, donder maar op. Hey, ja, we gaan, uh, we gaan alweer langzaam naar de klokken van zes uur toe. En uh, ja, we hebben nog heel veel in het verschiet. Want ik, uh, ik heb uh, Jungle McRoy uh, met de nummer Gro, wat, uh, wat uh, ja, gaat uitkomen voor Nederland natuurlijk. Hier in Rotterdam 2020 in, uh, wat was het ook weer in mei geloof ik hè? Uh, Ook ja, een zelfde beetje dezelfde periode uh, uh, allemaal uh, uh, van het, ja. uh, het Formule 1 ook. Ja, dus uh, ja, het wordt druk hier het in wordt, Nederland. Het uh, wordt gigantisch ja. druk. Ja, ja, ja. Maar en, gezellig. Ja, ja, dat hoop ik sowieso wel. En uh, ja. Uh, ja, ik zeg altijd... Liefde hangt aan de zijde draadje. Ja. Ja. Dat gebeurt ja. dus. De ja. Uh, Time Bandits. Ken je die? <laughs> nee. Ja, <dat> <laughs> <laughs> ja, de, de Time Bandits hebben destijds... in jaren jaren hebben ze een, uh, een leuke hit gehad. En uh, uh, Dancing on a String. Love is like dancing on a string. Dus, nou ja. We hebben het, ja, het. Komt ie. Het is gelijk dancing on a string. Dus uh, dansen op een, op een zijde draadje. Ja. ja. maar te hopen dat hij niet knapt dan. Ja, niet, tegen, <laughs> niet tegenaan dansen, anders breekt hij. Ja, ja, we gaan dan langzaam naar de, naar de klokken van 6 uur toe. En uh, ja, dan gaan we een klein stukje erin, uh, of het draaien van... Uh, ja man, ja man. Ja man. Ja, blijf ja. bij mij de hele nacht. <laughs> Blijf er lekker bij. zodanig natuurlijk nog meer muziek. En uh, ja, dan gaan we in ieder geval het nummer draaien van het Songfestival. Wat voor Nederland uitkomt. En natuurlijk ook de driehoberij van Fred Heij. Dus blijf er lekker bij. Geef mij, deze nacht Dan geef ik Jou mijn hart En kruip Dicht bij mij want hier in mijn armen, daar hoor jij Ik heb mijn leven lang naar jou gezocht Toen ik je zag, was ik meteen verkocht geeft mij dat gevoel, alsof ik zweef alleen maar door een zoek. Ik denk de hele dag alleen nog maar aan jou, mijn lieve schaal. Tot zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5.